Uur. Even kunnen met het NOS Journaal. Crimineert dan moslims in andere Europese landen, blijkt uit onderzoek. Het Europese Agentschap voor Grondrechten heeft 10.000 moslims gesproken in 15 Europese landen. In Nederland ervaart ruim 40% discriminatie op basis van afkomst. In andere landen is dat gemiddeld 27%. Ook hebben Nederlandse moslims vaker te maken met discriminatie op basis van religie... Alleen in Griekenland voelen moslims zich vaker gediscrimineerd. Veel leden van het Britse hogerhuis hebben het afgelopen jaar miljoenen gedeclareerd aan onkosten. Maar, zo schrijft die independent, ze spraken er zelden. In Groot-Brittannië woedt al een tijd een discussie over het hogerhuis. Het zou verkleind moeten worden en de leden zouden een vast salaris moeten krijgen. Het OM heeft opnieuw Nederlandse jihadisten in Syrië gedagvaard. Het zijn twee mannen van 27 en 28 jaar. Ze zijn waarschijnlijk in 2015 vanuit Rotterdam naar Syrië vertrokken om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd. Het OM probeert contact met ze te krijgen, onder meer via Facebook. Een derde verdachte, die met het duo meereisde, is eerder al gepakt omdat hij het paspoort van zijn broer gebruikte. De doodzieke Amir mag van de kinderrechter voorlopig niet terug naar zijn ouders. Het Afghaanse jongetje heeft een stofwisselingsziekte. Hij werd begin deze maand met spoed uit het asielzoekerscentrum in Emmen gehaald... en naar een verpleeghuis gebracht. Zijn ouders willen hem snel terug omdat hij niet lang meer te leven heeft. Google neemt een deel over van smartphonemaker HTC. De zoekgigant betaalt daarvoor 925 miljoen euro... De Taiwanese smartphonemaker behoudt zijn eigen merknaam. Google investeert vooral in de kennis van HTC. Google heeft zelf ook een smartphone-lijn, de Pixel, maar die heeft een klein marktaandeel. Begin volgende maand wordt een nieuwe versie van deze telefoon verwacht. Het weer, veel zon, maar ook sluierwolken. Het blijft droog en het is 18 tot 20 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar dan vooral in het westen ook een enkele bui. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 God, de god, op. Mijn tong slaapt. En mijn tanden jeuken. En mijn maag, waar heb ik mijn alkaarzeld? Oh ja. Oh, bruist niet zo hard. Van de frisse. Oh, wat een rot geluid. Wat? Oh, hallo, dag Kees, wist. Uh, Kees, zou je misschien willen fluisteren? Ik heb een kater. Ja, je spreekt met mij. Met mij, je oude drinkenbroeder. Hè? Uh, je spreekt met.. Uh... Oh, een beetje, dan moet je me niet gaan haasten. Je spreekt met, ehm... Um... Hé, zeur nou niet, ik kom er toch heus wel op. <lacht> zeg, eh, uh, mijn stem niet bekend? Zou je niet willen <lacht> Nee, nee, De eerste letters weet ik ook niet. <lacht> <lacht> Waanzin, ik heb een eigen naam toch zeker? Nee, wacht we even dicht voor op het dom. Nee, ehm... Joop, hè, we zijn er. Met Joop.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 Ach, op die manier was je erg gesteld op die kat. Ja, maar meestal komen ze toch op hun pootjes terug, denk je pootjes terecht, Kees? Ja, dat is het nadeel van een torenflat. Zeg Kees, dat raar voor mijn rekening, hoor. Tuurlijk, wat kan me dat nou kosten, hè? En je wil zeker ook een nieuwe kat, hè?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 Nou, weer een lekker liedje voor de feestje hoor. Nick en Simon, hun nieuwe single Prooster op de doden ja, Dit is zo'n liedje Daar word ik gewoon vrolijk van Dolly kijkt alleen maar zoverij Maar ik word wel heel vrolijk van van dit liedje Dit uh, speciaal voor Dolly hè? Mama's Prayers Weet jij wel eens? Elke know. Elke There's an army that walks with me when I step out on that road You ask them every day to accompany me on my way Warrior, oh, never forget to ask, you got books full of prayers There's stacks, there's stacks, there's stacks What if I fall, what if I fall, these hands will catch it all But if I fall, these hands will catch you, all. Mm. Yo, them brothers came round to the block and tried to spray us. Demons of the night, they came alive and tried to slay us. Was I, I was in my boxes playing cod and sand and jazz? I think I owe it all to mommy's prayers. I remember in December when they never tried to play us. When trying to hit the charts without the radio was chaos. Then mommy sat me down and told me they could never stray us. A chart that was cause of mommy's prayers. Yeah. I know I'll be just fine. This little old light of mine. I know those hands will catch it all. Yes, I know that. I know I'll be just fine. This little mine I felt darkness in the night Shadows may chase me down But your words keep them behind You got me covered And I had no idea You put your hands together And you drag up all of my tears And if I fall, what if I fall These hands will catch it all What if I fall? What if I fall? These hands will catch it all. at my door because the council tried to play us Then my mommy made a call and in the end they had to pay us I don't know how it worked but all I knew was we was way up I'm guessing it was cause of mommy's prayers I've been stabbed bad times but they couldn't seem to chaos Had a brother in the news, yeah I see how they portray us, but when I have kids and they ever disobey us I'm a warning about the power of their grandmother's prayers, yo I know I'll be just fine Nieuwe plaat van de heer uh, JP Cooper. Ja, we met gospel sound. Maar wel lekker vink. Mama's Prayers heet het nummer. Ja. De startblokken een vooruitblik op Zandvoort Lunch Sport. Ja, en dat is uh, morgen. Ja, dat is morgen om twaalf uh, uur tussen twaalf en twee uur, dames en heren. Dan hebben wij weer onze uh, sterren sportpresentator uh, Henny Ruckert en collega's. Goedemiddag meneer. Dag meneer, goedemiddag. Weet je dat jij, wereld, dat jij zelfs in de tijd van Gustav Mahler al wereldberoemd was? Hij <laughs> schijnt ook eigenlijk wel weer beetje gekletst. Ja, nee, het is echt zo. Weet, uh, dat weet je dat niet. Gustav Mahler, de, de klassieke componist, die heeft ja, ik weet wie het is. die, die Ruckert lieder geschreven. Ja, maar dat weet ik hoor. Ah, dat wist je? Ah. Ja, dat is een, een, een, inderdaad familie. Ja, ja. Ja. Nou, aanstaande zondag zend ik er een uit in CFM Klassiek. Pak, pak oh, ik er een. Leuk. Ja, dus aanstaande zondag in CFM Klassiek zit een van de Ruckert lieden ja, maar, Dat uh, maakt mij niet beroemd hoor. De... <lacht> <lacht> als je vertelt wat mij allemaal is overkomen, dan, dan voel je je ook heel verdrietig van mij nu op oh. dit moment. Gisteren speelde HFC voor de beker in Staphorst op Places. 200 ja. kilometer, twee uur in de auto. De bekerwedstrijd uh, voor de KNVB-beker. Nou ja, wij zijn er naartoe gereden. Uh, Maup en ik samen in zijn auto. En uh, waren er ruim op tijd. Het werd me een wedstrijd, zeg. Ongelooflijk. Wat dan? AFC heeft uiteindelijk onverdiend gewonnen. Wel, oh. onverdiend? Tegen een, zeg je. Tegen een zaterdag. Uh, uh, wat is het? Ze spelen in, in de klasse B bij uh, de, de amateurs van Ajax. Het is een fantastische accommodatie daar. Het is allemaal geweldig. En uh, een thuispubliek, jongen. 2000 man die echt achter die ploeg gaan staan. En ze opzwepen en ontvuren. En HFC maakte er helemaal niets van. Oh. Rare wissels. Heel raar. Maar HFC scoorde wel. Nou mm. oh ja, en uiteindelijk dat... draait het daar. He? Dat gebeurde mede door onze Zandvoortse Roy Kastien. Ja. Die nu al in drie wedstrijden vijf goals maakte. De eerste twee Zo. wedstrijden van de competitie werd hij eruit gelaten. Maar toen eindelijk kwam hij erin en sindsdien wint HFC alles. Oh. Mooi, nou, ja, dat is mooi hè? Nou dat is zeker mooi. Hij is, door, gast, hij is de gast morgen. Oké. Okay. Wat leuk. Iedereen luisteren naar, uh, naar morgenmiddag. Want het is, ja. uh, het is natuurlijk zeer de moeite waard. Ja, maar ja. wat gebeurde er? Ik ja. kom dus thuis om, ja. uh, wat zal het zijn geweest, half twee... ...en moest toen mijn verslag tikken voor voetbal in Adem. Ja. Dus ik zit achter de computer, heb mijn verslag klaar... ...en dan houdt mijn computer ermee op. Helemaal leeg, niet meer opgeladen, niks, niks, niks, niks. Oh. oh wat is nou, dan weet je het wel, hè? Ja. Dus ja. ik zit nu, terwijl jullie mij bellen... ...op mijn telefoontje het verslag te hertikken... ...voor zover het... Godverdorie... Jongen, jongen. Ja, wat erg. Ja, ja. ja de ja. mensen denken als ze iets lezen, nou dat is mooi voor elkaar. Maar daar komt dus een heleboel voor kijken. Ja. Waarom, uh, waarom uh, doe je het niet hier even in de studio dan? Ja, dat kunnen we doen, maar Jij ja. ja. hebt hier ja. prachtige computers. <laughs> nou ja, ze werken ja, wel. Nee, het ja, ja, ja, ja, ja, zijn goede computers. Ik ben nou de laatste zin aan het tikken en dan kom ja. je met okay. deze oplossing door die Ja, <laughs> ik had je eerder moeten bellen. Hè? Ja, we hadden ja, veel ja, eerder wel. moeten bellen. Misschien wel. Hé, hey, en, Roy en gist... Roy komt morgen in het eerste uur. Want die heeft in ja? het tweede uur weer uh, wat te doen, dus die moet weg. Maar ja? Leo Deuzenman. Oud-HC'er, uh, bekend figuur binnen de vereniging, komt uh, uh, met ons praten over het voetbal. En vooral het voetbal voor de oudere mannen. Ja. Het walking voetbal, dat zeer de moeite waard is. Ook ja. bij HC, iedere woensdagmorgen en vrijdagmorgen om tien uur. En in twee uur komt Tom... aan meedoen, ook zijn ja, ja En in twee uur komt Tom, Tom Dumoulin langs. <lacht> ja, langs ja. Hij zwaait even naar boven naar de, en dan uh, is hij zo weer uit het maar, zicht verdwenen. Daar, daar zat je dus ook wel even met trots aan te kijken, denk ik, gisteren. Och. Man, wat fantastisch. Goed, hè? Deze, deze jongen is, die, well, let me op mijn woorden, maar te, hoe heet het, Vroem zei het zelf gisteren al, die pakt de eerstvolgende Tour overwinning volgend jaar. Tja. Echt ongelooflijk. Ja, mooi, mooi, mooi. Wat een kracht, ja. wat, een, wat een souplesse, ja. wat een mooie fietser. Ja. Roze, geen enkele capsoners. Ja, het zijn, het zijn mooie momenten. Oké. Okay. Dus morgen Tomel Kastien. En, uh, nou, dat wordt weer een interessante uitzending tussen 12 en 2 bij Zinfem Zandvoort. Dames en heren, Zandvoort luncht sport. Toch? Is altijd leuk hoor. Het is altijd leuk, tuurlijk. Ja. Jij doet hey, en ook. nog iets, uh, ja. Oh, ja. ik moet nog iets vertellen. Want ja. uh, we hebben uh, iemand, een bedrijf dat ons uh, programma's mo mede mogelijk maakt. Ja. Dat is de Zizo Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Ja. Maar mensen die morgenmiddag luisteren ja. en dan gaan eten bij Zizo... Ja. Die krijgen daar gratis drankjes. Oh, oh. ik ga er Dan moeten ze wel vertellen dat ze naar ons geluisterd hebben. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik ga, ja. ga er een hoor, met mijn telefoon op. <laughs> en, zelfs, en moet je dan ook nog, nog een uh, demonstratie geven dat je, dat je uh, iets vertelt uit het programma? Of uh, nee, dat hoor, hoeft niet? Nee, hoe Alleen maar zeggen, zeggen dat je geluisterd hebt. Ik heb geluisterd naar ZFM Lunch. en ZFM ja. Luncht. Ja. Nou, nou, nou, dat is fantastisch. Nou, nou willen dat het zwart ziet, mooi. Ziet zwart, ja. zwart van de mensen daar. Ziet zwart van de mensen daar. Allemaal dringen nou, voor een, een plek. het allemaal dan. Ja, ja, ja. Oké. En Henny, veel succes nog met je verslag. Ja. En, um, Dankjewel, mensen. En fijne uitzending. Ja. En allemaal luisteren, hè, mensen. Allemaal luisteren. Ja. <laughs> allemaal. Dankjewel, okay. Hoi, hoi. Henny, bedankt. Hoi, hoi. Tot hoi. volgende week weer. Doei. Joe, doei.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 Dressing out to find some peace of mind It's the story of our time lines still a chasing the perfect pretty line Sunrise Avenue. In Zo heet de band. En, uh, het nummer heet uh, heartbreak, century. heartbreak Century. Ja, dat is het. Heartbreak Century. De gebroken harte eeuw. Nou ja, oké. Okay, kan, kan leuk zijn. Even kijken naar de tijd. Ja, dat kan wel even. We gaan nog even een artiestje in het licht doen, Dolly. Ja. Want ik heb er nog ja, een. Ja, te vieren. Ja. ja. En de volgende zal u waarschijnlijk niet zoveel zeggen. Uh, misschien ook wel, als u regelmatig een musical-bezoeker bent, zeker wel. Maar uh, ik, heb, uh, ik, ik heb dit nummer gehoord en ik vond het eigenlijk wel mooi. Het is vandaag ook haar geboortedag. En het gaat over de zangeres Pearl Joan. En dat is een heel mooi liedje. Who am I? vraagt ze zich af. Artiest in het licht. Soms word je heerlijk op het verkeerde been gezet. Hè? Dat is zo heerlijk. Dan zie je zo'n naam staan. Dan denk je dat zegt mij helemaal niks. En dan ga je nog eens even goed kijken. En dan denk je: Oh ja, die weet ik natuurlijk. Weet ik wie dat is. Eerlijk. Pearl Joan Josephson. Josephson heet ze volledig. En ze noemt zich tegenwoordig Pearl Joan. En ze is geboren in Culenburg, Culenborg Op 21 september 1985. En zij is dus een Nederlandse zangeres. Zangdocente. En uh, vooral ook musical actrice. Uh, zij het meest bekend uh, van haar deelname aan The Voice of Holland. Uh, waarin zij een van de vier finalisten was. Uiteindelijk heeft ze uh, in dit programma de tweede plaats bereikt achter winnaar Ben Sanders. Nou, dan had ik toch liever haar de eerste prijs gegeven als ik eerlijk ben. He, vind ook niet dol? Nou ja... Vind dat, nou, dat, dat zeg je nu natuurlijk, omdat je nu weet hoe Ben Sanders zich ontwikkeld heeft. Nou, ten nee van haar? ik vond het sowieso vond het al niet nee, oké, okay. ik, ik kijk nooit naar de voice -up. Oh ja. ja, ja, ja. Uh, wat ik van die Ben Sanders gehoord heb, denk ik, nou, je hoort er ook helemaal niets meer van, Het ze zijn helemaal klaar met die man. Nee, maar dat geloof. wist je toen niet, dat bedoel nee. ik dus. Kijk, dat kan nee, je niet zeggen. Dat, maar toen dat. dat spreekt ook iets mee in mijn oude die. Okay. Maar ik vind het wel een fantastische zangeres Ik ja, vond het zeker. ook een heerlijk nummer Who am I van Pearl Joan dus. En nou Pearl, als je luistert Meisje, van harte gefeliciteerd We hebben nog een stukje Pricoze pizza voor je of fly, ding. <laughs> <laughs> Kom er gezellig bij Eet ja. hem lekker op Ja, Een ja. uh, ja. driehoekje hebben we nog wel over ja. Goed, hey Donnie ja. We gaan naar het nieuws. Zo is het. Ik zit klaar. Zit je klaar? Ik zit er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor? Geen draadjes in de war? Nee, alles nee. zit keurig. Nee, het recht. Ah, oké. Okay. Valt u mee dan? Ja, hè? Ja? ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, we hadden net al even een paar dingen genoemd die dit weekend uh, gaan gebeuren in Zandvoort. Maar er zijn nog wat dingetjes die ons staan te wachten in het weekend buiten alle evenementen om. Uh, want op 24 september bent u weer van harte welkom om uw spulletjes te koop aan te bieden dan wel uh, te kopen. Uh, al vijf jaar blijkt dat Jutters kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes zijn. En het is een heel gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten geworden. En ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. De Jutters kofferbakmarkten werden vorig jaar druk bezocht. En ook dit jaar zijn er weer plaatsen te huur voor 15 euro met exclusief een borg van 10 euro... En u kunt zich nog aanmelden uh, op, uh, via kofferbakmarkt Zandvoort, apenstaatje, gmail.com. En de Jutters Kofferbakmarkt is te bezoeken van 10 uur s ochtends tot 4 uur s middags... op het Gasthuisplein in Zandvoort. En dan nog een heel leuk kleiner evenementje. Dat is ook op zondag 24 september, als u toch aan de wandel bent... wandelt u dan even door naar de Oosterparkstraat 44... Want daar kunt u tussen 4 en 6 uur gratis naar een paar leuke optredens gaan luisteren. Dus u kunt genieten van muziek en een drankje. Uit Duitsland zal optreden Martin Weber, hij zingt en speelt gitaar. Dan Paul Schimmel, die zingt en speelt piano. En dan een duo Wout Agen en Onno van Dijk, zij zingen en spelen gitaar. Dus dat is zondagmiddag tussen 4 en 6 aan de Oosterparkstraat in 4, nummer 44 en de entree is geheel gratis. Dan nog iets uh, gratis, wat misschien wel handig is voor de jongeren onder ons. Ga je binnenkort starten met je HBO of WO-scriptie? Of moet je een plan van aanpak of onderzoeksvoorstel opleveren of herkansen? Kom dan naar het inloopspreekuur van scriptiecoach Linda Hovenstad. Vanaf zaterdag 7 oktober start het gratis inloopspreekuur... dat wekelijks van half 11 tot 12 uur op zaterdagen plaatsvindt... in de Bibliotheek Haarlem Centrum aan de Gasthuisstraat 32. Uh, mocht je meer informatie daarover willen hebben dan ik nu vertel... kijk dan even op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl... En uh, de inloop is dus iedere zaterdag tussen half elf en twaalf uur vanaf 7 oktober. En het is allemaal gratis. De politie heeft donderdagochtend rond, dus dat is vanochtend, rond vier uur een man aangehouden... die probeerde in te breken bij een restaurant aan het max euweplein in Haarlem. De 34-jarige Haarlemmer, ik wil je niet zo kraken, Ruud. Zit die stil, jongen. Dat is die rotstoel. Ja, maar zit dan even stil als ik kan. Moet je horen. Het lijkt wel alsof er een, een, een aardbeving plaat. Nou, ja, haal nou eens op. God, dat gekraakt de hele tijd. Het wel of je met een zak chips zit. Nou, de 34... Hou op. De 34-jarige Haarlemmer werd in de omgeving van het restaurant staande gehouden. Hij had geen duidelijk verhaal over wat hij daar deed... En ook kwam zijn signalement overeen met dat wat de agenten hadden doorgekregen. Dus de man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Nog even het tienerkamp. Want ook dit jaar wordt er weer een tienerkamp georganiseerd door Pluspunt. En dat is natuurlijk niet zomaar een kamp. Het kamp wordt mogelijk gemaakt door spons sponsoren en is vanuit Pluspunt georganiseerd... Voor Zandvoortse tieners van 12 tot 18 jaar... die zelf niet of nauwelijks op vakantie gaan. Of voor tieners waarvoor het gewoon even goed is... om er even lekker een weekend tussenuit te gaan. Het weekend, het tienerweekend is van vrijdag 20 tot 21 oktober. En ze gaan dit jaar naar Duinrel. Nou, zou jij graag mee willen? Of weet nee. je misschien, uh, jij bent ook geen tiener meer. Ik ben al zeven keer tiener. Ja, natuurlijk, ja. Zou jij graag mee willen of weet je een tiener die hiervoor in aanmerking komt? Er zijn nog een paar plekjes over, dus wees er snel bij. En als je mee wilt, neem contact op met Floortje Valk via telefoonnummer 06-363-00809. Je mag ook gewoon even een appje naar dat nummer sturen. Of stuur een mail naar f.valk-plus.zandvoort.nl nou, mocht je het allemaal zo gauw niet hebben kunnen noteren, je kunt natuurlijk ook altijd even bij het pluspuntgebouw aan de Vlemingstraat 55 langsgaan. En dan krijg je ongetwijfeld alle informatie hierover. Tot zover het regionale nieuws. En de collecte is voor een stol die niet geraakt. <laughs> Zie luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, zoals u inmiddels al in de gaten heeft. We hebben vandaag zonnige periodes, maar ook periodes met sluierbewolking. Er waait een matige zuidelijke wind en de maximale temperatuur gaat zo'n rond de 19 graden uitkomen. Morgen is het wisselend bewolkt en in de middag kunnen we opklaringen verwachten... en er gaat een matige noordwestenwind waaien. Temperatuur gaat ietsje zakken en dan moeten we denken aan de richting van 17 graden. De vooruitzichten voor daarna zijn perioden met zon en overwegend droog... en de maximumtemperatuur wordt zondag in ieder geval wat hoger... zo tussen de 19 en de 20 graden, wat natuurlijk... Fantastisch is voor al die leuke buitenevenementen die in Zandvoort weer plaats gaan vinden. Dit weerbericht werd u aangeboden door onze eigen ZFM Lex van den Horen Weerman. En uh, u kunt het allemaal nalezen op meteopagina.nl We're tegenzegelijk. They won't go where I go. Prachtig liedje trouwens. Ik kende het niet eerlijk gezegd. Nee. Nee? Nee. Ach man, ik maar jij wel. Ach, ik vind het zo'n prachtig nummer. Ja? Ach, ik vind het zo mooi. Je ja. zat ook helemaal te huilen, zag ik. Bijna, hè? Bijna. Ja, wat scheelde Zakdoeken met, ja. erbij. Ja, heel veel. Ja, heel veel ja, zakdoeken. Ja, ja voor Zaki. het geval dat. Ja. Een zakkie tempo er doorheen. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. oké. Okay. We gaan het tempo weer een beetje opschroeven. Dan zit iedereen te knikkenbollen boven zijn bord. Ja, dat, dat is wel een nadeel van dit nummer. Ja, wel, ja, ja. Nou, maar dat maakt niet uit. Het moet kunnen gewoon. Uh, het volgende, dat zal ook niet iedereen even mooi vinden. Maar het is wel, uh, wel belangrijk. Want het gaat wel over een uh, hele belangrijke man. Uh, vooral voor bassisten. Als je bas speelt, basgitaar, contrabas, noem het allemaal op. Daar is deze man toch wel voor heel veel mensen een groot voorbeeld geweest: John Francis Jaco Pastorius, de derde. Hij werd gebouwd, geboren in Norristown, Pennsylvania. op 1 december 1951. En hij overleed in Fort Lauderdale in Florida. Op 21 september 1987 oud is hij dus niet geworden. Een Amerikaanse basgitarist. En hij maakte van de basgitaar een solo-instrument. En staat bekend als een van de eerste gebruikers van de fretloze basgitaar. Uh, voor de mensen die niet weten wat dat is, nou, normaal heb je van die kleine uh, dingetjes op een hals van een gitaar en een basgitaar die dus de halve tonen van elkaar afscheiden. En bij een fretloze bas is dat niet, zijn die dingen er niet. Net als <coughs> bijvoorbeeld bij een contrabas en bij een cello en een viool, die hebben dat ook niet. En dat betekent dat je op zo'n ding eigenlijk alle mogelijke tonen kunt spelen, omdat de halve tonen afstanden er niet zijn. Um, Pastorius was dus een invloedrijke basgitarist en werd ook wel de Paganini van de basgitaar genoemd. Hij was bovendien componist met een opvallend inzicht in melodie en harmonie. We gaan hem beluisteren uh, met een van zijn bekendste werkjes. Hij heeft heel veel dingen gemaakt, maar ik heb dit maar even uitgekozen... omdat dit voor veel mensen waarschijnlijk toch wel een bekend nummer is. Dus. Uh, hij maakte ook deel uit van de band Weather Report... En daarvan gaan we een, een nummer draaien. Een klein stukje, ja. Artiest in het licht. Well Report met Jacob Astorius en Birdland. In verband met de tijd, het nummer duurt nog veel langer hoor. Maar in verband met de tijd, we moeten weer bijna alweer klaar. Dus, uh, maar uh, dat was dus artiest in het licht, Jacob Astorius samen met zijn uh, Weather Report. En het nummer dat heette Birdland. Dat ook nog eens. Uh, we hebben ook nog een nieuwe van. Uh... Heb jij ook, hoor? Ja. ja, die hebben we. We hebben ook nog een nieuwe van YouTube. Ja. The pain in your face doesn't show You too, the best thing you, uh, I ever had. Geweldig. thing about me. Why? Nee, je moet wel de titel goed zeggen. The best thing around me, zo is het. Ja. Let dan toch eens op man. And the best thing around me, dus YouTube en hun nieuwe. Nog één klein plaatje. Ja, we nog eentje hebben we er. Het is een lekkere ouwe, om u een beetje in de stemming te brengen voor uh, al het ouwe wat het volgende twee uur weer uh, op u afkomt. Ja, hij bestond, uh, hij heet eigenlijk Norman Smith. Nee, uh, nam als nam aan uh, Hurricane Smith. Hij wilde zelf ook wel eens een plaatje maken nadat hij uh, jarenlang als geluidstechnicus in de EMI-studio's in Londen had gewerkt. En onder andere ook verantwoordelijk was voor de techniek bij de vroege Beatles-opnames. Dus. En uh, dat was hem dus. Baby, I know I know. Ja, zo zit het er alweer op, voor vandaag we hebben het alweer gehad. Het is uh, weer gebeurd. We hebben weer een uh... Ik heb tenminste weer drie dagen achter, maar ga gewoon lekker zien. Zandvoort lunch voor u vandaag. met Dolly en Angela. En morgen is het Zandvoort Lunch Sport met Henny Rukert. Nou, het volgende programma dat rammelt weer als een ruzievers Hij moet jou wel altijd hebben, hè Hè? Ja, maar het is zo'n dankbaar slachtoffer. Hij lacht altijd zo leuk. Hij lacht altijd zo leuk als je hem in de maling neemt. Dan, dan, dan lacht hij zo leuk. Dat is die brede grijns en zo. Vroeger, noemde, vroeger noemden wij dat stond. Ja, Bart van der Meer staat hier te glimschateren, dames en heren. Goed, matchbox hierna met lekkere muziek, want daar uh, is hij wel goed in en ik lees altijd met veel genoegen zijn aankondigingen op Facebook. Prachtig mooi. Je moet ze bundelen, die zijn, die zijn te gek. Die, uh, je moet er een boek van uitbrengen. Dus uh, hoogstaande literatuur is dat. Nou, Donnie, ja, ook ja. bedankt voor alle bijdragen die je nou. deze week aan het programma geleverd hebt. Heel ja, graag. Je ja, ja, had het er maar druk mee, hè? Mama, ja, mama, ja hoogdag, ook ik was er drie keer dit ja. keer. Ja, ja, ja. Ik ja. ja, ja. ja, ja. hoop toch dat Beb gauw weer terugkomt, hoor. Want ja. Ik vind, ik het, hoop het, ook ik vind het een uitdaging, hoor. Die cultuur, uh, dat uurtje cultuur. Wie dat nou weer bedacht heeft, verschrikkelijk. Oh, oh, oh. Het was jezelf, Mits. Oh. <laughs> Kijk, maar op zelf met dat idee. nee en nou, heren, hartelijk dank voor het luisteren. Uh, wij gaan er vandoor. En uh, uh, tot een. Uh, nou ja, ik ben er weer volgende week dinsdag. En ik maandag samen met Charles. Oké. Okay. Van 12 tot 2. Ook gezellig. Maar morgen natuurlijk luisteren naar Henny. En. Ja. Uh, ja, nou ja, echt genieten van al het voetbalnieuws. Oké. Okay. Dag! Tot zover het ritme van ZFN.